...bij Peaceful Radio, aflevering 705. Mijn naam is Ben of en we hebben geluisterd naar Al Groemer Khan... ...met zijn cd Sita Secrets van het label New Earth Records. En tot ons gekomen via Oshop.nl. We gaan verder met, um, eens even kijken, ja, een andere label, Asian Future... ...en de cd heet Planet a Passion... Veel juister plezier voor dit uh, tweede uur van Peaceful Radio. Dat was het ene en laatste muziekstuk in dit programma Peaceful Radio, aflevering 600-705. Um, Eens even kijken, u heeft geluisterd naar uh, Aolia, Divine Aura. En we gaan afsluiten met Aura Magic van Grollo en Capitanata. U heeft geluisterd naar Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. En wil je het nog eens naar luisteren, dan kan dat op www.peacefulradio.eu. Dag.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 De brandweer gaat een schuimdeken leggen over de brandende panden in Moerdijk, zegt burgemeester Denis van Moerdijk. Met de deken moet het vuur in één keer doven. Het leidt wel tot extra veel rook waar ook het verkeer hinder van kan hebben. In verband daarmee is de A16 bij Moerdijk in beide richtingen afgesloten. Op de A17 zijn sinds vanmiddag al de afritten Moerdijk dicht. Mensen wordt dringend aangeraden binnen te blijven en ook dieren binnen te halen. Het vuur begon vanmiddag om half drie door nog onbekende oorzaak bij chemiepec. En leidde tot tal van explosies en een grote giftige rookwolk. Die trekt nu in noordelijke richting. Er komen volgens deskundigen geen gevaarlijke concentraties chemische stoffen vrij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen naar de brand bij chemiepec in Moerdijk. Woordvoerder Robert Gibbs van het Witte Huis stapt begin volgende maand op. Hij wordt zelfstandig politiek adviseur, maar blijft wel president Obama adviseren. Het vertrek van Gibbs past in de vele veranderingen die Obama de komende dagen doorvoert. Een nieuwe ploeg moet zorgen voor een sterkere tegenstand tegen de Republikeinen... en ervoor zorgen dat Obama wordt gekozen voor een tweede ambtstermijn. De Geuzenpenning is dit jaar toegekend aan de Nederlandse krijgsmacht... en de Afghaanse mensenrechtenactiviste Sima Samar. De penning is een eerbetoon van de stichting Geuzenverzet... aan mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten... en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Voetbalinternational Mark van Bommel moet na dit seizoen weg bij Bayern München... zegt clubvoorzitter Uli Heunes in Sportbeeld. Bayern moet verjongen en van Bommel is met zijn 33 jaar te oud, zegt hij. De zaakwaarnemer van van Bommel zegt dat de opmerkingen van...